12 uur. Het NOS Journaal. Liesel Goedemiddag. Centrum Den Haag stroomt vol voor Prinsjesdag. Rusland veroordeelt voor ondergang oliebedrijf Yukos en het consumentenvertrouwen daalt verder. Het weer: veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe een beetje regen of motregen. Tijdelijk breekt ook even de zon door. Maxima tussen 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Morgen bewolkt met van tijd tot tijd van het regen. Het wordt dan ongeveer even warm als vandaag. De dagen erna is er meer ruimte voor de zon. En het blijft op een enkele bui na droog. In Den Haag hebben zich al veel kijkers verzameld langs de route... die de Gouden Koet straks rijdt. Verslaggever Menno Reemeyer is daar. Menno, veel oranje hoedjes, rood-wit-blauw. Heel veel oranje hoedjes, rood, wit, blauw. Um, ik zag op weg hier naartoe, um, toen door de stad naar Paleis Noordeinde liep, toch ook wel wat protest. Kun je ook uh, niet anders verwachten natuurlijk, na de, um, de begroting zoals die inmiddels uh, eigenlijk al uh, bekend is geworden met alle bezuinigingen daarin. Maar hier overheerst toch, zoals ieder jaar voor Noordeinde en ook in de rest van Den Haag, het feestje. En er is dit jaar veel te doen over de beveiliging. Vanwege die vaccinelichtjes, houder, werper van vorig jaar. Ja. Wat merk je ervan? Nou, je, je merkt het wel hoor. Um, en de politie heeft ook gezegd, we gaan meer letten. We zijn alert op mensen die alleen lopen en zich opvallend gedragen. Erwin uh, L. was natuurlijk zo'n zo zo loner. Zo'n alleen, uh, uh, uh, iemand die hier alleen naartoe was gekomen. En wat doen ze dan? Dat doen ze eigenlijk hetzelfde als met Koning in de Dag. Daar is het al een paar jaar gebruik. Politie let echt op mensen. Kijk ze echt in de ogen van om te zien of mensen. Wat van plan zijn? Kun je dat dan zien aan de ogen? Nou, volgens de politie lukt dat wel. Verder heel veel politie, meer politie. Uh, D66-leider Pechtold, die twitterde al... het kabinet is vandaag wel zijn belofte nagekomen. 3000 extra agenten in Den Haag. Menno, Menno Rehmeijer in Den Haag. En als de koningin dan is aangekomen op het Binnenhof... dan leest ze de troonrede voor in de Ridderzaal. Verslaggever Marcel Bril, weet jij al iets over de inhoud? Nee, want de teksten zijn nog steeds geheim, maar het is wel duidelijk dat Rutte bij zijn eerste keer dat de koningin onder zijn verantwoordelijkheid de troonrede leest geen vrolijk verhaal kan vertellen. Sowieso zijn er een heleboel bezuinigingsmaatregelen die voor het komend jaar worden gepresenteerd. Maar daarboven hangt die grote donkere eurowolk. En als die crisis doorzet, kunnen de gevolgen voor Nederland natuurlijk enorm zijn. En dan kan de begroting die vandaag gepresenteerd wordt, wel eens in het ergste geval snel achterhaald zijn. En de kunst is om dat duidelijk te maken in die troonreden, zonder al te somber te worden en ook nog eens enig optimisme uit te stralen. Over een uur zullen we weten welke toon en welke inhoud de regering daarvoor kiest. En straks vanaf 10 voor 1 kunt u Prinsjesdag hier volgen op Radio 1. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... heeft de Russische regering op de vingers getikt... voor de ondergang van het oliebedrijf Yukos. Yukos Juk hield in 2007 op te bestaan. Oudeigenaar Mikhail Godorkovsky van het oliebedrijf... zit al ruim zeven jaar vast, volgens critici... omdat hij toenmalig president Poetin te veel voor de voeten liep. Correspondent Kizia Hekster in Moskou. Kizia, hoe luidt die uitspraak precies van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens? Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft eigenlijk twee dingen gezegd. Ten eerste dat Rusland de rechten van oliebedrijf Yukos op een eerlijk proces geschonden heeft. Omdat het bedrijf niet genoeg tijd heeft gekregen om zich voor te bereiden op alle rechtszaken die Rusland tegen het bedrijf voerde. Tegelijkertijd heeft het Hof ook gezegd dat Rusland geen politiek proces heeft gevoerd tegen Yukos En dat is een ontzettend belangrijke uitspraak, omdat de managers achter Yukos steeds gezegd hebben dat Rusland het bedrijf bewust kapot heeft willen maken. Daarom al die rechtszaken heeft gevoerd. En daarvan heeft het Hof nu gezegd, nee, daar hebben wij geen bewijs voor gevonden. En heeft Rusland nu al op die uitspraak gereageerd? Nou, er is net een uh, eerste reactie binnengekomen van het ministerie van Justitie. Daarin is te lezen dat het ministerie tevreden is met deze uitspraak. Inderdaad, uh, daar wordt ook in gezegd omdat uh, niet bewezen is door het hof volgens het Hof dat Rusland een politieke zaak tegen Joekos zou hebben gevoerd. En dat is de reden voor Rusland om daar tevreden over te zijn. Overigens is dit geen definitieve uitspraak. Er kan nog in hoger beroep gegaan worden door ofwel de advocaten van Yukos, ofwel de advocaten van de Russische staat. Maar het ziet er naar uit dat Rusland in ieder geval niet van, plan is om het hierbij, uh, niet van plan is om in hoger beroep te gaan. Ze zijn dus tevreden met de uitspraak. Ook al omdat de 81 miljard euro die de advocaten van Yukos van de Russische staat hadden geëist, dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens daarover heeft gezegd dat de tijd nog niet rijp is om daarover te beslissen en Rusland interpreteert dat als dat ze dus ook geen schadevergoeding aan Yukos zullen hoeven te betalen. Kisia Hekster in Moskou. Dankjewel. In Jemen wordt voor de derde dag op rij zwaar gevochten... tussen tegenstanders van president Saleh en regeringstroepen. Volgens ooggetuigen gaat de strijd nu vooral tussen militairen... die zijn overgelopen naar de oppositie... en troepen die loyaal zijn aan het regime. Tot nu toe concentreerde de strijd zich voornamelijk rond de demonstraties... die met harde hand werden neergeslagen. De afgelopen dagen zijn meer dan 50 doden gevallen, vooral in de hoofdstad Sanaa. Het verzet tegen Saleh, die al meer dan 30 jaar aan de macht is in Jemen... begon acht maanden geleden. De gevechten van de laatste dagen zijn de hevigste sinds het begin van de opstand. Dit is het NOS-journaal met Isolo Thomas. Het consumentenvertrouwen is deze maand opnieuw sterk omlaag gegaan. Het vertrouwen is met 9 punten gedaald tot min 30. En ook in augustus was er al een daling van 9 punten te zien. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... is het consumentenvertrouwen nooit eerder in twee maanden zo sterk afgenomen.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 In de Japanse stad Nagoya krijgen ruim een miljoen mensen het advies om te vertrekken, vanwege de orkaan Roke. Volgens meteorologen brengt de orkaan veel neerslag mee. Ze waarschuwen voor aardverschuivingen en overstromingen. Tot nu toe zijn twee mensen vermist, een jongetje van negen en een man van 84. Ze zijn waarschijnlijk in een rivier gevallen. De Japanners komen nog bij van de orkaan Talas, die eerder deze maand over het land trok. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. De echtgenoot van een vermoorde vrouw uit Venray heeft tijdens een zitting van het gerechtshof bekend dat hij haar heeft gedood. De vrouw kwam in maart 2006 door messteken om het leven. De man bouwde stroomkasten voor wiettelers en had erover ruzie gekregen met de vrouw. Hij heeft al die jaren gezegd dat hij niets met de moord te maken had. Vanochtend gaf hij bij het hof in Arnhem zijn daad toe. Het is het tweede hoger beroep dat in deze zaak diende. Aanvan, aanvankelijk werd de man uit Venruij veroordeeld tot 15 jaar cel. Vervolgens in de eerste hoger beroepszaak werd hij vrijgesproken. Van de Hoge Raad moest dat hoger beroep over... omdat de vrijspraak niet goed was gemotiveerd. Door een ongeluk met een bouwkraan in Heerde in Gelderland... is een bouwvakker om het leven gekomen. De bouwkraan is op een huis gevallen waar de man aan het werk was. Een verslag van Matthijs Holtrop. Die schoorsteen die ging eraf. En uh, ik denk, oh, daar wil ik even zin En uh, de jongens klommen het dak op. En ik zag die kraan aan een beetje wibbelen. Met die bak, maar die bak was heel zwaar al, omdat dit schoorsteen erin zat. En toen ging die kraan. Ik denk, oh, daar komt die kraan, weet je? Ik denk, met die jongens. En toen zag ik de ene jongen zag ik nog weggaan. Het gaat in daar. Die is er, Daar kon ik zo zien naar de jongen. Dat ging wel goed. Met die andere jongen, die viel het gat in. Ik denk, oh, die jongen. En. Ik wist het niet natuurlijk wat er met de jongen aan de hand was. En dan hoorde ik inmiddels de jongens overleven. Maar ik heb die jongen het gat in zien gaan. Dat heb ik gezien. We staan hier recht tegenover de plek des onheils. Een ja. meter of dertig. Ja. Helemaal he, he, niet ja. zo ver. Ja. Maar uh, dat is het gat waar u het over heeft. Ja. Het hele dak is er ongeveer af. Ja, Kunt ik... u aangeven waar de jongen ongeveer stond? Die jongen die stond... Uh... De schorsing is recht voor mij, hè? Zo zou het maar zijn. Mm -hmm. Die jongen die stond links. En die andere van hem die stond rechts. Dus die kon zich ontwijken. En die jongen die stond precies waar die kaan terechtgekomen is. Dus die heeft de hele volle klap gehaald. En die jongen is het gat ingegaan. En uh, ik denk, nou, die jongen die is er niet meer. Ik had het ook al gedaan. Ik denk, oh nee, die jongen die haalt het niet meer. Die is weg. En dat is inmiddels ook gebeurd. Ik woonde dus twee woningen verder. En ik stond even buiten te kijken. De jongens die waren al bezig met, met de die eerste schoorsie. Dus die was er bijna af. En ze waren met elkaar aan het praten en zo. En ik stond achter. Ik denk, nou, ze zijn mooi vroeg bezig. en Ik keek zo door het raam. Ik stond achter het huis. En ik keek zo door mijn ramen. En dan zie ik zo, die, die kraan, die zie, zo, die zie ik zo aankomen. En die kwam helemaal dus naar uw huis toe, hè? Die ja, kwam helemaal en, ja, naar voren. Ja, scheef, hè. Dus de, de, wij woonden dus, dus helemaal naar voren. Ik klapte zo weg. En ik keek naar de jongens. En de jongens, die zie ik nog zo, ja, die, met elkaar praten. En, ja, gewoon. En, je ziet die kraan, ze, ze zien hem aan, ze schreeuwen tegen elkaar. En uh, en eentje was alles weg. Het was, was, keer, het was, was een grote stofwolk, een heel kabaal. En, en, ja, en toen, toen ben ik me natuurlijk, ja je weet niet wat je doen moet zo gauw. Ja, dan kwamen er toch gewoon mensen bij. Uh, maar ja, hij. Uh, toen hoorde ik wel dat die ene jongen nog, die riep maar steeds tegen die andere. de ben een beetje proberen wakker te maken, maar dat, ja, dat uh, is zo verleden, ja verslag was dat vanuit Mathijs, van Matthijs Holtrop vanuit Heerde. Sport. Bij het WK wielrennen in Kopenhagen staat vanmiddag de tijdrit voor de vrouwen op het programma. In Denemarken is verslaggever Gio Lippens. Gio, we hebben twee Nederlandse deelnemers, Marianne Vos en Ellen van Dijk. Alle hoop is natuurlijk gevestigd op Vos. Hoe groot zijn haar kansen op de wereldtitel? Er zijn kansen, maar of ze echt uh, ja, het, het postuur heeft voor een uh, tijdrijder. Uh, ze heeft het eigenlijk tot nu toe nog nooit echt kunnen bewijzen. Ze heeft natuurlijk meegedaan ooit aan de Olympische Spelen, aan de tijdrit daar. Dat viel een beetje tegen daar, uh, maar inmiddels heeft ze zich wel een beetje gespecialiseerd op dat onderdeel. Dit seizoen is ze de windtunnel ingedoken om maar een goede houding op die fiets te krijgen. Ze heeft de positie wat verbeterd en uh, ze heeft wel een paar uh, aardige tijdritten afgeleverd in haar uh, carrière tot nu toe. Tenminste in dit jaar in de Giro voor vrouwen de Ronde van Italië, voor vrouwen onder andere... en in de Holland Ladies Tour. Dus Marianne Vos is in ieder geval goed voorbereid... na dat WK vertrokken. En met Vos weet je het maar nooit hoor. Want als die eenmaal de zinnen ergens op heeft gezet... ja dan lukt het er meestal wel. Dus ze zou wel eens een keer een goede kans kunnen maken. Ze start ergens als een van de laatsten in het programma van vandaag. Dat zal gebeuren om zeven minuten over vier vanmiddag. Dus dat is toch nog een eentje weg. En dan moet ze het met name opnemen tegen de kampioenen van vorig jaar... Tegen Emma Pouli, de, de Engelse. die goud pakte in Geelong in Australië. Judith Arndt, de zilveren medaillewinnares van vorig jaar. En Emma Johansson. dat zijn eigenlijk een beetje de vrouwen. op wie ze zich moet richten. En ze heeft natuurlijk ook een Nederlandse concurrent. de nummer 2 van het Nederlands kampioenschap. achter Vos, Ellen van Dijk. Eigenlijk een beetje tegendeel van Vos, want dat is qua postuur in ieder geval wel echt een tijdrijdster. En zeker op een vlakke tijdrit als vandaag, dwars door dat centrum van Kopenhagen, door het historische centrum heen. Het ziet er wel allemaal prachtig uit tussen die prachtige gebouwen hier. Maar uh, ja, dat betekent wel dat de wind af en toe vrij spel heeft. En dat uh, iemand die uh, toch wat zwaarder nee gebouwd is, dat die hier in het voordeel is. Dankjewel, Gio Lippens. Dan gaan we naar De Graafschap. Leen Looyen is per direct weg bij voetbalclub De Graafschap. De 64-jarige Looyen was sinds 2009 directeur voetbalzaken in Doetinchem. Beide partijen willen niet reageren op het besluit om de samenwerking te beëindigen. Looyen raakte onlangs in conflict met hoofdtrainer Andries Ulderink. Die was boos omdat de volgens hem beloofde spelersversterkingen... in de afgelopen transferperiode uitbleven. Nogmaals de hoofdpunten van het nieuws. Het centrum van Den Haag stroomt vol met prinsjesdagtoeristen, Zowel bij Paleis Noordeinde als langs de route staan steeds meer mensen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de Russische regering... veroordeeld voor de ondergang van het oliebedrijf Yukos. En het consumentenvertrouwen is deze maand opnieuw sterk omlaag gegaan. Zo meldt het CBS. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met een korte lunch in verband met de Prinsjesdag-uitzending.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 Goedemiddag, welkom bij lunch. Het wordt een iets andere uitzending dan u van ons gewend bent. Om tien voor één neemt de NOS de uitzending over in verband met Prinsjesdag. Dus geen nieuwsquiz vandaag, geen stand.nl, maar wat wel. Jan Slachter van Omroep Max wil dat de nieuwsbeelden van de NOS... voor alles en iedereen gratis beschikbaar komen. In het Mediaforum hebben we journalist Anil Ramdas... en hoofdinformatieve programma's bij de vader Altan Erdogan gast. We hebben het onder meer over de strubbelingen bij de FNV... Achter Jongerius benadrukte in een eerste reactie in Nieuwsuur... vooral het succes van het pensioenakkoord. De meerderheid van de FNV heeft besloten in te stemmen uh, met het pensioenakkoord. Uh, om het heel precies te zeggen, 186 stemmen voor, 155 stemmen tegen het pensioenakkoord. De media waren meer geïnteresseerd in de positie van Jongerius zelf. Dit en uh, meer straks in het Forum. Dit is Radio 1. Lunch. Met het medianieuws van vandaag, van dinsdag 20 september. De redactie van de nieuwswebsite van de Radboud Universiteit mag voorlopig niets meer schrijven over hoogleraar Roos Vonk. De hoogleraar raakt in opspraak vanwege onderzoeksresultaten waarmee mogelijk gefraudeerd is. De voorlichtingsafdeling van de universiteit wil eerst een intern onderzoek naar de affaire afwachten. Een woordvoerder ontkent dat er sprake is van censuur. We betrachten een radiostilte zowel intern als extern. Censuur of niet, het verbod geldt alleen voor de nieuwswebsite. In de papieren studentenkrant Fox mag wel geschreven worden over de hoogleraar. De beelden waren indringend. Zaterdag stond een rij politieagenten met getrokken pistool... tegenover een woedende groep Feyenoord-hooligans. De politievakbond ACP vraagt zich af of deze agenten niet moeten worden beschermd. Zoals ook gebeurt met verdachten die met een beveiligingscamera worden gefilmd. Ik heb Gerrit van der Kamp aan de telefoon. De voorzitter van de ACP, meneer van der Kamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Trekt u uh, deze agent inderdaad gelijk met verdachten die op een, met de beveiligingskamer gefilmd zijn? Nou, het gaat eigenlijk om de principiële vraag dat uh, politiemensen kennelijk wel zo op internet mogen worden gezet. Het gaat niet zozeer alleen om NOS, maar uh, vooral YouTube. Als je daar rondkijkt, zie je dat collega's daar staan. En uh, ja, wij vragen ons af of dat wel uh, nodig is en handig is. Er zijn ook collega's die ons aangeven dat zij daar last van hebben in hun privé. En uh, ja, daar waar uh, de privacywaakhond uh, de heer Koonstam aangeeft dat dat met verdachten en veroordeelden eigenlijk ook niet kan... Uh, vragen wij ons af waarom dan voor politiemensen wel. We hebben even gebeld met uh, het college van de heer Koonstam, het CBP. Uh, die bevestigen dat zij de beelden op uh, nieuwsites niet aan banden kunnen leggen. Het verspreiden van die beelden is volgens het CBP een eigen afweging van de media. Ja, het gaat uh, in dit geval is een reactie op de media. Maar het gaat ons natuurlijk om datgene wat op YouTube komt. En niet alleen maar bij dit incident, maar ook bij andere incidenten. Uh, politiemensen worden daar gefilmd, gevraagd en ongevraagd. En uh, wij hebben gevallen waar collega's daar ook last van hebben gekregen in hun privé, omdat ze herkend worden. Ja. En um, ja, daar willen wij dan wel de principiële discussie over hebben. van Kan dat dan wel? Maar de beelden nou, op YouTube, van uh, meneer de Van der de Kamp. De beelden op YouTube zijn vooral beelden van de NOS en andere nieuwsorganisaties, neem ik aan. Nou. Ik kom wel eens op YouTube, ik weet niet of het er zelf wel eens komt, maar wij zien vooral dat dat dan filmpjes zijn die opgenomen zijn op telefoons. Ja. En die geüpload worden door allerlei mensen die uh, daar geweest zijn, uh, waar collega's volledig in beeld worden gebracht. Maar en, uh, die die filmpjes, die filmpjes heeft u een probleem mee, dus specifiek de filmpjes die door privépersonen gemaakt zijn. De filmbeelden van de NOS die net zo expliciet, zo niet explicieter waren. Daar heeft u geen problemen mee? Nou ja, kijk, eigenlijk zou je daar dezelfde discussie over kunnen voeren, want uh, ze kunnen zeggen van ja dat willen we niet, maar op het moment... Dat er beelden worden gemaakt van verdachten uh, bij overvallen of diefstallen, Dan uh, is die grens daar wel. En als het gaat om nieuwsgaring is die er niet. En uh, voor politiemensen maakt dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet uit. Zij staan daar voluit in beeld. En een aantal collega's hebben mij ook aangegeven ja, kan dat eigenlijk allemaal zo wel? Ja, maar Want als de... het om verdachten gaat, dan kan en mag dat niet. Er ja, is dus, uh, natuurlijk ook gewoon sprake van vrije nieuwsgaring. Dat zijn gebeurtenissen die vanaf de openbare weg uh, te, waar te nemen zijn en die geregistreerd worden door nieuwsorganisaties. Ja, dat klopt. En het gaat dus uh, ons speciaal ook om uh, anderen dan de nieuwsorganisaties. Want het, uh, wat je ziet is dat als mensen gefilmd worden bij overvallen... en dat wordt op internet gezet door winkeliers... dan uh, is iedereen er als de kip erbij om te zeggen dat dat niet mag. En wij willen gewoon een principiële discussie... hoe ver dat kan en mag gaan voor politiemensen. Omdat het ook hun veiligheid raakt in hun privé situatie. Meneer van der Kamp, is het eigenlijk niet de wereld op zijn kop... dat de dieners er last van hebben en dus blijkbaar ook uh, angstig zijn... of misschien nerveus zijn van het feit dat zij herkenbaar in beeld gebracht zijn? Nou, politiemensen willen uh, hun werk zo goed mogelijk doen... en in hun privé daar niet gevraagd en ongevraagd mee geconfronteerd worden. En Ik kan me dat goed voorstellen. Want uh, dan hebben ze hun gezinnen, hun eigen privéleven... en dit is iedere andere Nederlander, heb je daar uh, recht op. En als anderen beschermd worden door het college persoonsbeveiliging of uh, ja, beveiliging van privacy... dan vinden wij ook dat je die discussie moet starten voor de politie. Hoe ver mag dat gaan? Gerrit van der Kamp, voorzitter van de ACP. De baas van Omroep Max, Jan Slachter, wil dat beelden die gemaakt zijn... door de NOS voor allerlei media beschikbaar komen. Dus ook voor kranten, voor tijdschriften en voor andere media. Een soort persbureau dus, zegt Jan Slachter in de Telegraaf. En ik heb Jan Slachter nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Slachter, waarom zou de NOS die beelden moeten afstaan? Nou ja, kijk, het is zo dat de, de afgelopen periode, of eigenlijk de afgelopen jaren... er veel kritiek is en vaak terechte kritiek vanuit uh, de kranten en de online mediadiensten... dat zij een enorme achterstand hebben als het gaat om, om video, om bewe bewegende beelden bij nieuws. Uh, dat is een achterstand die ze nooit meer in kunnen halen. En dat is vaak de kritiek die er is op de publieke omroep. Uh, daar hebben allemaal mee te maken, ook omroepverenigingen... En mij lijkt het een goed plan om een, om een nieuw persagentschap te maken... waar uh, de NOS in zit, waar ANP in zit, waar Novum in zit... waar ook de kranten bij betrokken zijn... dat er een stichting komt zonder winstoogmerk... en waar de kranten gebruik van kunnen maken. Maar dan gaat het niet om de kant-en-klare brokjes die de NOS nu voorstelt... En dan gaat het om het ruwe materiaal, om het halffabrikaat... zodat ze ja. daar zelf naar eigen inzicht uh, reportages van kunnen maken. Ik ben blij dat u het onderscheid, onderscheid zelf maakt, want nu biedt de NMS al heel veel aan. Dat heet dan embedded. Ze kunnen heel veel uh, uh, ja. onderwerpen uit journaals... bijvoorbeeld kunnen uh, kranten of andere organisaties opnemen op hun site voor niks. Dat is dus niet voldoende? Nee, want kijk, zij willen dan naar hun eigen smaak en geur... ze willen zelf met peper en zout eroverheen gaan. En dat doet de Volkskrant op een andere manier dan de Telegraaf. Uh, ze willen ook niet dat er, dan staat er links een logo van de NOS. Kijk, het ruwe materiaal en het halffabrikaat, daar gaat het in om. Okay. En als we nu toch zien, dat, dat en dat is onder de leiding van Gerrit Piedersen, die heeft de, de NOS tot een fantastische nieuwsorganisatie uitgebouwd. De directeur? Een, de directeur, de voormalig directeur. Uh, en nu staat er zo'n muur om de NOS heen. En we zien allemaal dat, een, dat, dat de ANT heeft het ook lastig heeft, want die kan ja. iets heel goed in tekst en in foto... maar in bewegend beeld ja, kunnen ze nog niet leveren wat, wat ze graag zouden willen. En dat gaat ze ook in de toekomst zeker niet lukken. We hebben, hebben, even, Jan Sacht, we hebben even gebeld met de huidige directeur van de NOS, Jan de Jong. Uh, ja. Die wil niet met jou in discussie gaan, maar die zei wel het volgende. Ik vind Jan Stachter een geweldig mooie kerel, die bruist uh, van de ideeën, groen en rijdt uh, door elkaar... Dit is geen nieuw idee, dit is eigenlijk iets wat bij de NOS uh, al een jaar leeft. De NOS is ook volop in gesprek met bijvoorbeeld de Telegraaf, met het ANP, met Nu.nl om beelden te delen. Het enige waar wij nu tegenaan lopen zijn mediawettelijke beperkingen. Dus het kan nu niet binnen de huidige mediawet. Dat weet alles en iedereen in Den Haag. En uh, er moeten eerst uh, wat artikelen gewijzigd worden voordat dit kan. Maar uh, de NOS wil graag beelden delen met alles en iedereen... Alleen wat we wel duidelijk moeten stellen... is dat de NOS geen persbureau is... maar een journalistieke organisatie. En dat is wel iets wezenlijks anders. Jan Slachter, lees de ja. mediawet. Dat... Ja, nee, maar dat, dat is buiten dat kijkt. Ja, dat, dat kan een klein kindje ook vertellen... dat de mediawet daarvoor moet worden aangepast. Maar wat hij nu zegt, hij heeft het over beelden. Kijk, waar de kranten het graag... wat ze graag willen hebben... dat is dat materiaal, anders is dat En En beelden, ja, die kunnen ze nu ook wel krijgen. Alleen... Daar zitten ze niet op te wachten, want dan heeft iedere klant hetzelfde. Maar ze willen dat naar eigen geur en kleur kunnen gaan invullen. Ja. Nee, ik dat, denk zeker... dat, dat is helder. Ja, dat is helder. Dat is helder. Ja. Maar, maar Jan de Jong zegt... wij zijn geen persbureau, we hebben die functie niet... en de mediawet die beperkt nee, nee, ons maar zit. Maar dus leuk is leuk plan, mijn maar ook. het gaat niet ja, werken. Ja. Nee, maar daarom is mijn voorstel ook dat het een persbureau moet worden. Natuurlijk zijn ze ja. een journalistieke organisatie. Mijn voorstel is dat er een, een persagentschap komt... waar de NOS-deel van uitmaakt en dat er straks ook een NOS-RTV komt die dus de journaals gaat maken. En dat zou ons een, een hoop geld kunnen besparen. Dus je hebt enerzijds het persagentschap en anderzijds heb je de NOS RTV... die de kant-en-klare journaals maakt zoals ze dat al jaren euh, doen met, met heel veel succes. Ja, één, één, één ding nog, want inderdaad over ja. geld... Uh, in het Telegraafverhaal is sprake van een besparing van 30 tot 50 miljoen. Uh, waar haalt u dat precies vandaan? Nou ja, kijk, als je nu kijkt naar het ANP... daar betalen wij als publieke omroep ook al miljoenen aan. En kranten betalen daar miljoenen aan om dus van die diensten gebruik te kunnen maken. Nou, dat zou in dat nieuwe persagentschap... zou dat nog uh, ja, misschien wat beduidend meer kunnen zijn. Ik denk als je ook nog eens een keer gaat praten... daar heb ik dat in dat stuk niet over gehad, over de sportrechten. Ik bedoel, het is natuurlijk heel erg leuk als de Telegraaf op de Volksrand schrijft... wat een prachtig doelpunt was dat van Ajax. Maar ze willen er ook de beelden bij. Ja. Dus je zou dat nog verder kunnen trekken. Maar het is, ik ben het helemaal eens met Jan de Jong. De mediawet zal daar enorm voor moeten worden aangepast. En ik ben benieuwd. Het is maar een idee. Wat de politiek ervan vindt. En hoe we uiteindelijk die kritiek die er nu op onze organisatie is. Hoe we die kunnen weghalen door ook de kranten. En ik vind die kritiek die ze hebben terecht. Want ze hebben ja. die achterschang. En nou, laten ja. we daar dan met elkaar naar gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Het is maar een idee, maar misschien helemaal geen slecht idee. Jan Slachter ja. van Omroep Max. Dank. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. Ja, over een uurtje leest de koningin Beatrix het traditie getrouwd de troonrede voor. In 1814 werd dat voor het eerst gedaan door Willem I. Toen nog niet in de Ridderzaal, maar in de Treffenzaal, de plek waar nu de ministerraad vergadert. Pas in 1939 was er voor het eerst radio en tv aanwezig. De Russen en de Duitsers waren nog geen drie weken daarvoor Polen binnengevallen. De Tweede Wereldoorlog was begonnen. Op 19 september 1939 stond koningin Wilhelmina bij haar troonrede stil... bij de dreigende oorlogssituatie. Lieden der -Generaal, de generaal onder zonder omstandigheden... ...kom ik heden in uw midden. Andermaal wordt ons werelddeel geteisterd... ...door de verschrikkingen van een oorlog. Dankbaar dat ons land dan vrede bewaren mocht... ...vervult mij nogthans deelnis met de velen... ...die elders onder het oorlogsleed gebukt gaan. Het verheugt mij dat onze vriendschappelijke betrekkingen... ...met alle mogendheden... En verzwakt voortduren. Ter handhaven van de volstrekte onzijdigheid, waartoe ons land geroepen is en waaraan het zich met inzet van alle krachten weet, heb ik mij geloopt gezien, be bevel te geven tot de mobilisatie van zee- en landmacht. Met de bede dat God mijn volk zegenen in de beproeving en aan ieder van ons de kracht zal geven tot datgene... waartoe hij thans geroepen is... verklaar ik de gewone zitting, daar staat de generaal geopend. dit is Radio 1, lunch. Straks leest de koningin Beatrix dus de troonrede voor. Gisteren deed Bart, Bart Jabot dat al in Pauw en Witteman. Landgenoten... Ons land staat er formidabel voor. Zo is Oranje momenteel lijstaanvoerder van de beste voetballanden ter wereld de onbetwiste nummer 1. En ons land steeg deze zomer van de achtste naar de zevende plaats op de wereldranglijst van sterkste economieën. Toch blijven er zaken die beter moeten en onze aandacht verdienen. Daarom een plan van aanpak. Dat is geen koninklijke troonrede, maar die van het volk, samengesteld door de kijkers van Pau en Witteman. Bart Chabot, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben uh, 700 reacties uh, gekregen. Uh, als je bedenkt dat er een miljoen mensen kijken, kan je zeggen dat is heel weinig. En je kan ook zeggen dat is heel veel Ja, het is in ons geval heel veel, omdat uh, het programma Pauw en Witteman niet een programma is... wat doorgaans uh, dit soort acties op touw zet. Eigenlijk uh, niet, nooit. We hebben wel een site op je blog. een aantal mensen bloggen, maar echt uh, uh, zoiets van kijkersvragen uh, kijkers vragen doen we nooit. En daarbij is het ook niet uh, uh, iets waarbij je uh, Nick en Sien moet antwoorden of uh, de nieuwe single van André Eu kan winnen. Maar het gaat om een stukje ging Het ja. en Dat is een wat serieuze aangelegenheid, dus dat, dat die reacties waren uh, buiten verwachting hoog eerlijk gezegd. Jij stond er even bij stil, en, en daar keek je heel verbaasd bij, dat er geen enkele schunnige of funzige uh, uh, uh, reactie binnen was gekomen. Ja, nou ja je, je, je, je kan als je natuurlijk uh, af en toe op internet kijkt, kom je natuurlijk toch af en toe aan uh, uitlatingen... Die, die doen denken aan het feit dat bij sommige mensen uh, uh, uh, een deel van hun hoofd ook af en toe wordt gebruikt als openbaar wc. En uh, dat was bij de reactie die we binnenkregen over de trouwrijder bij Paul Wittemann, was, dat, uh, was er werkelijk geen enkele uh, reactie die... Uh, die uh, dienen te worden verwijderd wegens ja. Uh, ja, puntigheid, uh, ranzigheid of wat dan ook, of beledigend. Bart, eentje, oh, Bart oh, Bart eentje oh. was heel opvallend. Tenminste, die vond ik opvallend. En uh, in al zijn simpelheid erg leuk. Uh, namelijk dat mensen gewoon weer moeten kunnen lachen als er een foto in een paspoort uh, verschijnt. Ja, die was, die was fantastisch. Ja. <laughs> En, nou, ik moest van de manier pas wat hebben. En toen bleek je je moet je foto laten maken. Het, je mag niet meer lachen en je moet je kop op een bepaalde stand doen. En, nou, ja, maar jij moet nou, je bril dan, ook nog afzetten, of niet? Ja, ja daar heb ik geweigerd over. Ja, ik moest mijn bril zelfs als... Nou ja, ik zei ook, okay, ja, mijn bril, bril A ziet niks... Maar ik, ben, ik leid ook niet op het stelt zonder bril. Maar dat moest ik Ja, ik heb het ook niet gedaan, overigens. Ze kunnen me wat. Maar, maar, maar je mag ook niet meer loggen tegenwoordig. om een pastoor. Dat schijnt dan aan de grens ernstige problemen te kunnen geven. Ja. ja dat is gek voor worden. Dus dat was een heel erg leuk punt van, van een van de uh, inzenders, inderdaad. En wat was er nog een andere opvallende, wat jou betreft? Nou, uh, er waren, kijk, de, winnaar was, uh, de winnaar was een meisje van 14 jaar, Willemijn K. Dijk. Die kwam met de suggestie om uh, zonnecollectoren op overheidsgebouwen te plaatsen. Al was het maar vanwege het geven van het goede voorbeeld. En ik, ja, ik had niet gedacht dat een meisje van 14 jaar A naar ons keek. En uh, punt B op zo'n uh, intelligente oplossing zou komen. Dus dat vond ik heel onmerkelijk. In überhaupt was het zo dat uh, mensen over het algemeen heel uh, uh, reële. En bruikbare en zinnige voorstellen deed. Nou, de als, als ouder, Bart zou ik het wel weten trouwens, als ouder van de 14-jarige, wat die op dat tijdstip dient te gaan doen. Ja, <lacht> niet naar Paal Witterman kijken in ieder geval. Hey, nou ja, je bent er weer eigenlijk dan, hè? dat is wel waar. Ja. ja, precies. Bart, was het een geintje of uh, zat er nog een serieuze ondertoon in en is het daarmee voor herhaling vatbaar? Ja, de, de, het, is een, uh, het, is, uh, het heeft uh, twee kanten. Het is inderdaad uh, begonnen als een soort van een knipoog. En, uh, maar omdat de reacties dermate veel waren en zinnig waren, heeft het ook een, een serieuze uh, kant erbij gekregen. En gezien de reacties en gezien gisteravond, is dit waarvan we eigenlijk al half besloten hebben om het volgend jaar te gaan herhalen. Bart Jabot, dank voor jouw uitleg. Graag gedaan. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Liesel Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Voor de derde dag op rij wordt in Jemen zwaar gevochten tussen tegenstanders van president Saleh en regeringstroepen. Daarbij zijn al 50 doden gevallen. Het zijn de hevigste gevechten sinds het verzet tegen Saleh acht maanden geleden begon. De echtgenoot van een vermoorde vrouw uit Venray heeft pas na jaren tijdens een zitting van het gerechtshof bekend dat hij haar heeft gedood. De vrouw kwam in maart 2006 door messteken om het leven. De man heeft altijd gezegd dat hij niets met de moord te maken had, maar vanochtend zei hij bij het hof in Arnhem dat hij niet langer met dat vreselijke geheim kon leven. En het centrum van Den Haag staat vol met prinsjesdagtoeristen en andere belangstellenden. Over een half uur vertrekt de gouden koets met koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima vanaf Noordeinde naar de Ridderzaal. Daar zal de koningin de troonrede voorlezen. Het is de eerste troonrede onder verantwoordelijkheid van het kabinet Rutte. En dat is nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. De bewolking overheerst, maar af en toe weet de zon... even tussen de bewolking tevoorschijn te komen. Vooral in het noordwesten kan er af en toe wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur loopt op tot zo'n 17 graden in het noordwesten... en 19 of 20 in het zuiden van het land. De zuidwestenwind is bovenland matig en aan zee soms krachtig, windkracht 6...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 Het Media Forum. Met uh, als gast uh, Aniel Ramdas, journalist en presentator... en Altan Erdogan, hoofd uh, informatieve programma... bij de programma's bij de varen Heren, welkom. Dankjewel. We zaten ons uh, te verbazen over het feit dat dat bedrijf zo snel... failliet uh, gaat. is, DigiNota. Even heel, heel kort, dat, dat, een bedrijf dat nog een paar weken geleden... het nieuws is en uh, is er nu al niet meer. Dat gaat wel heel snel, hè? Nou ja, dat doet vermoeden dat ze uh, 80% van de bedrijfsvoering... op de overheid hadden afgestemd. Ja. En dan ben je kwetsbaar, me weer. Dan is je business weg. Ja. We blikken deze week vooruit met onze forumgast op de Canon 60 Jaar Televisie. Uh, Anil, om met jou te beginnen. Jij koos een fragment van uh, Pim Fortuyn. Die is uh, populair bij onze gasten. Gisteren was hij ook al te horen. Jij wilde specifiek de reden die hij hier in Hilversum hield... bij het aanvaarden van het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland. Uh, en er ja. zit een verwijzing in naar Prinsdag. dat Even ja. even luisteren. Landgenoten. <lacht> het is onze regering... Een heugelijk feit namens u, de ondernemers, de medewerkers van de ondernemers, als mede de vakbeweging te mogen danken voor acht jaar onafgebroken economische groei. Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service nu Ramdas, waarom heb je dit fragment gekozen? Ja, deze zomer zat ik te praten met uh, uh, Bas Heijnen... commentator van NRC Handelsblad. En we zaten, hij, hij bestudeert het populisme in Nederland al tien jaar. En we zaten met elkaar te bedenken... wat nou het televisiebeeld is waarmee het allemaal begon. Wat is het meest belangrijke moment waarom we denken... He, dit is het moment waarop we op televisie zagen... waar het gezicht zou worden van... dat populisme waar we sindsdien niet meer vanaf zijn gekomen... He, die een hele andere gedaante door is gaan. En toen waren we het al gauw met elkaar eens dat dit het moment was. Dit was het moment, niet dit het, was het, moment was het moment dat hij wegrijdt we in de auto en zei... ik word de nieuwe dit, premier. Dat, dat was een was... historisch begin, de opname was ook helemaal goed. De, de, de, de, de uitroep, at your service. He, dus het is niet meer een regent, maar iemand die het volk gaat dienen. Dat was toch dramatisch. Althans was ook theater he, wat hij maakte. Het was zeker theater. En uh, als je dit soort keuzes maakt, dan, uh, want ik heb geen keuze gemaakt. Ik zeg het er meteen, maar eerlijkheid is voorbij. Als je dit soort keuzes maakt, zie je de valkuil die een beetje dreigt te ontstaan. Namelijk dat je met een goede Nederlandse term... de defining moments in history kiest. In plaats van dat je de momenten kiest die iets zeggen over uh, tv in Nederland. Of de, de bepaalde momenten televisie. in de geschiedenis. Ja. ja. Ik dacht, uh, goh, moet misschien uh, Mandela die de gevangenis uitloopt kiezen. Want dat is ook iets waar je heel veel gevoel bij krijgt. Uh, maar ik dacht... Uh, het doet eigenlijk zo'n kanon geen recht als je alleen maar historische momenten pakt. In plaats van dat je heel erg uh, goed uh, naar de televisie zelf kijkt. En wat is nou belangrijk voor de ontwikkeling van de televisie zelf geweest de afgelopen 60 jaar? En dan kom je op allerlei andere keuzes die meer met genres te maken hebben dan met de maar grote noem eens Dan kun je zeggen, ik kies bijvoorbeeld Big Brother. Dat zou kunnen. Toch? Dat ik bedoel, dat, dat heeft voor de ontwikkeling ja. van de televisie... het soort televisie het te En zo heb je uh, allerlei andere shows, zoals talk, uh, talkshows... en alle, allerlei andere dingen die, uh, die je daar zou kunnen noemen. Maar waarom ja. heb je geen keuze kunnen maken? Omdat ik aanvind uh, dat ik vanuit mijn positie... nu klinkt het heel gewichtig, maar zo bedoel ik het helemaal niet... dan had ik natuurlijk Sonja Baren bijvoorbeeld kunnen kiezen... als het om de talkshows gaat. Ik had, uh, en geen... ik vind het geen recht doen aan, aan zo'n hele grote kanon... Uh, om daar één ding uit uh, te pakken. En ik kwam er ook, ik ga het ook heel eerlijk zeggen echt niet uit dit hele weekend. Ik heb een slapeloze nacht aan overgehaald. Ontzettend ja. zielig voor je. Ja. Jan Slachter, jullie hoorden net in de uitzending van, van Omroep Max, die, die vindt dat de NOS omgebouwd moet worden naar een persbureau. Beeldmateriaal zou daarmee beschikbaar komen voor iedereen uh, aan uw ram. Dat is goed idee. Ja, het is een hele ingewikkelde discussie, want ik begreep het vanuit de krant al niet meer, want en zo net wat ik op de radio hoorde, begreep ik er nog minder van. Maar Dankjewel. Ik. ik, ik het <laughs> graag dat is dat je hier werkelijk merkt dat er een overgang moet worden gemaakt naar het nieuwe media tijdperk waarbij het veel makkelijker en sneller beelden kunnen worden doorgestuurd dan vroeger. Maar wat begrijp je precies niet? En, uh, nou, dat het gratis moet en wie het dan moet betalen, en wat integraal moet en hoe je er dan bij aankomt. Nou, laat ik een poging doen om de woordvoerder van Jan Slachter te zijn. Uh, het, het moet, het is gratis, zou gratis moeten zijn, omdat het een publieke omroep is, dus het is al betaald door ons allemaal. En het ja, zou beschikbaar moeten eerst. komen voor een ieder die dit wil gebruiken, in zijn oorspronkelijke vorm, dus ruw ongemonteerd. Ja, dat klopt. En wij merken het zelf ook, wij maken elke week het uh, programma ZOZ voor de VPRO en wij gebruiken daarbij altijd instartjes. En moeten we soms een kamerdebat uh, uh, hebben, um, die we ons levendig voor de geest kunnen halen, maar die is ontzaglijk moeilijk terug te vinden. Er is geen gemakkelijke methode waardoor je je juist dat ene moment weer het boven water kunt halen. Dus, het dus is veel werk van van de de de vanaf vanaf vanaf vanaf worden gemaakt. Vind je het een goed idee? Nou, ik vind het natuurlijk, uh, zonder er goed naar te kijken, een goed idee. Omdat ik denk, uh, daar gaan wij ook uh, baat bij hebben. Namelijk, uh, net als uh, Aniel net uh, zegt, bij het samenstellen van je programma's. O om het maar even in de economie te trekken... het businessmodel van Jans Slachter kan ik helemaal niet volgen. Want nee, hij heeft over de besparing van tussen 5 en 60 miljoen? Dat is volgens mij het compleet budget van de NMS. Ja, vind ik gigantisch. Dus dat gaat alvast niet op, denk ik. En ten tweede denk ik ook dat er een paar partijen hier ontzettend veel verlies gaan leiden. En ik zou ook eigenlijk niet zo precies weten welke dat zijn. Behalve de NOS. Hij wil ook het ANP en, uh, en andere persbureaus uh, daarbij betrekken. Misschien moet je het op een A4'tje nog eens uh, heel goed uitleggen. Want ik ben het met uh, Arnie eens. Het is ingewikkeld. Maar in, in, in beginsel uh, uh, lijkt mij een goed idee. Het zijn toch juist als een, als een, als een gemeenschap. Hè? De Nederlandse Maatschappij betaald voor zo'n omroep. Waarom zou je die beelden niet zomaar kunnen krijgen? Ja, de, als het ja, dat het het hele verhaal beschikken. is, dan ben ik het helemaal mee eens. Alles moet zo gratis mogelijk zijn natuurlijk. En, en, en, en het internet dat heeft nog geen betaalmiddel uh, gevonden. Geen betaalvorm gevonden. En dat ja, is als heerlijk. niet voor nieuws. Dat, ja, nu langzaam maar zeker begint dat te veranderen. Zonde, zonde, zonde, doodzonde. Dood, maar in het beginsel zou ik zeggen, alles wat gratis is, is geweldig. Goed. En dan hoop ik ook dat Max alle beelden beschikbaar stelt voor die beeldbank. Ja, dan krijg je dat weer. Hè? Ja. Oh, ja. <laughs> goed, de miljoenennota. Nee, goed, die discussie kan je natuurlijk ook weer openen. Um, de miljoenennota is weer vroegtijdig uitgelegd, uh, uitgelekt. De media die pakken flink uit. Um, kijk je daar verlangend naar uit, Alton? Nee, uh, het is een beetje zoals Bert Wagendorp vanochtend schreef. De koningin gaat toch de krant van gisteren voorlezen vandaag. Dat is een goede column, ja. ja. ja. Hij en, bedoelt uh, te zeggen dat het nieuws het gaat ja, zo snel door economische het, het ontwikkeling. Het al op straat. En uh, ik kijk wel uit, ook weer met Bert Wagendorp, naar uh, de beschouwingen. De algemene politieke beschouwingen. Want ik denk dat dat voor het eerst echt spannend kan worden. Al was het maar omdat het volslagen onduidelijk is... waar de meerderheden en minderheden uh, te halen zijn. En dat is erg interessant. Aniel, het is nog ja. nooit zo, zo bewegelijk geweest... Hè, zo vloeibaar geweest, de politieke verhoudingen. Ja, nee, en inderdaad, daarom daar zullen die algemene beschouwingen zo spannend worden. Omdat je, je, je hebt te maken met, zoals iemand schreef in de krant... met allerlei wisselende coalities en schijncoalities. Dat is echt... Uh, uh, het is om gek van te worden. Maar uh, ja, het is een beetje treurig voor de koningin om uh, uh, hiervoor te staan. Ik bedoel, iemand schreef op, uh, op, op haar Facebook... het rondrijden in een schandkar door de stad... om dan tenslotte oud nieuws te brengen. Dat is toch een heel zwaar beroep. Maar die schandkar dat, dat is een verwijzing... Naar die beelden op ja, de zijn, de Verwijzingen naar het slaaflijnen. Er zijn weer Noorwegen-kindertjes gemaakt. En het, het, het, het, heeft, oh. het begint iets komisch te krijgen als de, de Miljoenen Nota zo snel op straat ligt en om zulke lullige redenen. Uh, feit is wel dat de media natuurlijk een, een, een belangrijke taak hebben in het doorgronden van deze hele ingewikkelde materie. Uh, jullie zeggen beide: het is ontzettend ingewikkeld en het wordt alleen maar ingewikkelder omdat nou eenmaal het zo snel verandert. Uh, doen de media het goed? Nou ja, ik, ik, ik wil niet steeds aan de volkshand verwijzen, maar ik doe het nog één keer. Er stond zaterdag een aardig stuk in waarin uh, de verslaggever eigenlijk toegaf... dat die koopkrachtplaatjes die we voortdurend links en rechts zien opduiken... Uh, niet zwaard zijn. Daar komt het op neer. Want uh, bij elke samenstelling, uh, uh, andere samenstelling van een gezin... verschilt dat plaatje weer. Er zijn zoveel elementen uh, die daarbij een rol spelen... dat ik bijna denk, misschien moet er een soort stemwijzer komen... Een programma waarin alle gegevens uh, van het kabinetsbeleid bijeen worden gestopt. En nou ja. waar je je eigen situatie op kan invullen. En misschien van, bestaat het al hoor. Bleek vanmorgen dat geweest Telegraaf. Hè? Weer een totaal onder beeld en, en ja. veel negatiever dit keer. Maar misschien moet dan dat dus gewoon op maat gaat. gesneden en op het individu worden voorbereid. Zodat je je eigen gegevens in kan vullen. En dan zie je waarschijnlijk, als het goed is, pas echt uh, wat dat voor jouw uh, gezinssituatie of al, jouw inkomen Alvan, jij betekent. werkt bij een omroep. Waarom doe je het zelf niet? Nou, goed idee. Dank je wel. Nou ja, het is eigen idee. Ik moet nog even uh, zendtijd en ruimte vinden voor dit uh, prachtige. Ja, nee, je kunt het op internet bent. doen. Ik bedoel, dit, dit ja. lijkt me bij uitstek iets wat je op een ja. uh, interactieve pagina kan zetten. Ja, misschien bestaat het al en dan heb ik dat gemist. Maar dat lijkt me goed. Al is natuurlijk daar ook weer het probleem dat je met achterhalen gegevens en uh, werkelijkheden uh, te maken hebt. Het is wel zo dat je wel een heel erg sterke cijfer-obsessie ziet... ontstaan ja. bij de journalisten. En uh, dan zit je in de auto te luisteren naar journalisten... en het gaat op 1,8% en 1,3% tegen de tijd dat ik heb uitgerekend... wat dat ongeveer zou kunnen zijn... zijn ze alweer met het weerbericht bezig. Dus het is, het is gaat ervan uit dat wij allemaal technisch luisteren en dat wij hmm. allemaal heel veel financiële inzicht hebben in ieder geval iets van wiskunde snappen en uh, de ik zou liever uh, de meer duidende verhalen horen ik bedoel ik hoorde uh, snabel gisteravond bij Paul Witteman en van die dan de grote lenen de ja, grote lijnen vertelt kijk daar staat het land ongeveer voor en ja, dat, dat kan ik dan nog begrijpen ik ben een heel erg alfa mens dus uh, ja die, die, die cijfers die die die je zegt alpha alfa vier is heel wat anders als <laughs> ja. gaat er voor wiskunde. Je hebt ook sommige hoge wiskunde nodig om te begrijpen hoe de krachtsverhoudingen binnen de FNV uh, zitten. Uh, zeker de verschillende bonden. Begrijp jij het allemaal nog? Ja, eigenlijk wel heel erg goed. En daarom vond ik het een, uh, nou niet een demasquee, dat is misschien te zwaar. Ik had, ik had enigszins medelijden met uh, Agnes Jongerius gisteravond, zoals zij zich uh, moest verdedigen. <kwijnt> dat deed ze eigenlijk ook niet. Ze zei, het nieuws is, en dat bleef ze voortdurend herhalen, dat wij uh, in meerderheid, uh, akkoord zijn met, uh, met uh, wat nu voor ligt. En dan ga je onwillekeurig op de uh, dingen letten... waar je helemaal niet op moet letten. Op haar gezicht en op haar tanden, ja. bij wijze van spreken. Ja. Nou, maar ze, ik, ze, kwam, ze kwam toch ook heel erg ambtelijk over? Ze kwam, ja. ze kwam nou, afstandelijk over? Maar ligt ligt het mij, ik, ze... dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht prikkende tranen te zien, maar dat kan aan mij liggen. Uh, nou ja, misschien gezicht. had ze de hele dag al uh, uh, dat soort gesprekken... en komt dat er dan een beetje uit, maar ik, ik vond het... Um, Um, nou, wegkomt en dat is natuurlijk de, de, de verkeerde term... als je in zo'n positie zit als zij. Uh, ja, ik vond het eerder het afs-, afstandelijk, ja. het afstandelijk overkomen. Uh, en, en ja, bijna ministerieel. Dat zie je soms bij ministers die zeggen van... ja, ik heb slecht nieuws, maar dat gaat verder niks veranderen. Ja. Het was een je hebt gelijk, het had ook iets wanhopigs. Maar uh, het kwam niet gepassioneerd over. Ik bedoel, mensen moeten toch communicatietraining hebben gehad... als je op die positie zit. En dan weet je hoe je verhaal ook met je gezicht... en je stem moet onderbouwen in plaats van... Maar. Ze is, ja, gemangeld, ze, ze is gemangeld door, door de bonden. Ja, maar dat had ze zo kunnen zien aankomen. En ze is gemangeld door die stemverhoudingen die er in de bondsraad zitten. Ook dat is een ingewikkeld. Vind ik althans ingewikkeld. Dat de grootste bonden niet per se de meeste zeggenschap hebben. op het moment dat het ertoe doet. Ja, ja. en daar komt nu een commissie van goede diensten voor. Ik, en zij hadden over De bemensing, ja, want ik ga nog even door. De bemensing van deze commissie had ze het over. Uh, ik heb echt medelijden weer. Alweer? Met de mensen, ja, weer. Met de mensen die in die commissie zitting moeten gaan nemen. Want het gaat ook over de omgangsvormen en de cultuur binnen dat soort overleggen. Nou, dat gaat er dus over dat ze elkaar voor rotte vis hebben uitgescholden daar. En dat ze er eigenlijk niet samen uit willen komen. Ja, ja, het is er ja. hard, hard aan toegegaan. Uh, dat ja, dat leven vakbondsmensen en die gebruiken namelijk ook heel erg rauwe taal. Dat zag je ook met de eerste bekladdingen, verraad en dat soort dingen. Dat, ze, dat komt snel bij op. Er zijn twee, twee nieuwskeuzes, uh, Anil, die je daaruit kunt maken. Uit die gebeurtenissen gisteren. Uh, nieuwskeuze 1, er is een pensioenakkoord, want de, de, de bond is uiteindelijk uh, om. Uh, optie 2 is uh, het vertrouwen in de voorzitter is door de twee grootste bonden opgezegd. Ja, en het laatste is, heeft het meest indruk gemaakt. Hè, dat, dat er een pensioenakkoord is, ja, dat is, zagen we een klein beetje aankomen. Maar dat, dat uh, mevrouw Jongerius in zo'n positie zou geraken. En uh, hoe wij dan verder moeten, het is toch wel een van de belangrijkste partijen in het land. En als die dan ineens onthoofd wordt, althans onthoofd dreigt te gaan worden, uh, dan, dan heb je een probleem. Dat is, dat is veel dramatischer dan zij doet voorkomen. Daarom vond ik de presentatie ook zo buitengewoon merkwaardig. Althans, goede keuze? Ja, ik zou ook voor uh, de tweede kiezen. En ze zei zelf, uh, het gaat niet over de persoon. Dat zei ze letterlijk, ook gisteravond weer. En daar gaat het uiteindelijk zeker tegenwoordig wel, uh, wel om. En je moet het goed kunnen verkopen, ja. inderdaad. Maar personen uh, is belangrijker dan, dan het Nee, dus. want uiteindelijk is het onderwerp natuurlijk toch ook heel erg belangrijk. Het gaat over het pensioen van iedereen. Maar uh, als je er zo uitkomt, dan... Uh, ik denk eerlijk gezegd dat het niet heel lang meer duurt voordat daar, uh, voordat de commissie zelf daar een uitspraak over doet, dat we daar een besluit over horen. Dat is mijn uh, inschatting. Nu heeft zij uh, voor jullie als mediamensen het goed gedaan, haar optreden? Nee, ik ik nee een dat zijn dus juist totaal niet. Daar was ik heel erg verbaasd over. Want uh, het werd um, we, we, we kregen te maken met... Ze, ze presenteerde het, haar, haar verhaal als, als een voldomme feit. Alsof daar een geweldige vanzelfsprekendheid achter zat. Daar werd geen moeite voor gedaan daarmee gevoel. Er werd niet een poging gedaan om mij te, ergens van te overtuigen. Er, het, het was ja, gevoelloos. En, uh, op de, het, is, het is wel televisie, jongens. Het is gevoelloos? Het een moeilijk, moeilijk medium. Ja, het is als meer een, een klein kind dat de oren dicht doet en zegt: Nee, het is niet waar, het is niet waar, het is niet waar. Ja, daar, daar leek het een klein beetje op. Ik hoor het niet, ik hoor het niet, ik hoor het niet. Maar ja. Ik ga jullie beiden hartelijk danken. Altan Erdogan, hoofd informatieve programma's bij de FARA. En Anu Ramdas, journalist en presentator. Dank voor jullie aanwezigheid en jullie bijdrage aan ons Mediaforum. Ik zei het straks aan het begin van deze uitzending: Het is een korte uitzending. Dat heeft alles te maken met Prinsjesdag, de gebeurtenissen daar. Um, wat gaat er gebeuren? U krijgt de hoofdpunten van het nieuws, de, een overzicht van het nieuws van de NOS. Daarna neemt de NOS de uitzending over. Dus straks geen standpunt.nl. Morgen weer wel. Vandaag een keer niet. Zometeen de NOS met de Thomas. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV Radio 1 Het NOS-journaal. Dit is Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Zometeen leest koningin Beatrix in de ridderzaal de troonrede voor. Het is de eerste troonrede onder verantwoordelijkheid van het kabinet Rutte. Verslaggever Marcel Bril. Het is wel duidelijk dat Rutte bij zijn eerste keer dat de koningin onder zijn verantwoordelijkheid de troonrede leest geen vrolijk verhaal kan vertellen.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 In de sta Japanse stad Nagoya krijgen ruim een miljoen mensen het advies... om te vertrekken vanwege de orkaan Roké. Meteorologen waarschuwen voor aardverschuivingen en overstromingen. Tot nu toe zijn twee mensen vermist, een jongetje van negen... en een man van 84.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Leden van de Staten-Generaal. Puntjesdag 2011. Leef de koningin. Hoera! Hoera! Hoera! Bert van Sloten en Lucella Carasso. Goedemiddag vanuit het gebouw van de Tweede Kamer. Prinsjesdag 2011. De NOS is erbij op Radio 1. De eerste Prinsjesdag bovendien van premier Rutte. We zijn langs de route, langs de politieke velden. En we hebben genoeg mensen die ons door de troonreden... de aanbieding van het koffertje en de vele reacties heen gaan helpen. Jan-Willem Brouwer bijvoorbeeld van het Centrum Parlementaire Geschiedenis... zal de troonreden analyseren. Hij maakt de studie van de vorige troonredes... Ivo Arnold is hier te gast om de toestand van de economie... en z'n rijksfinanciën te analyseren. En Joost Willings onze politieke commentator van de NOS. En na de troonrede en de presentatie van de miljoenennota... is het woord aan het kabinet. De ministers De Jager, Donner, Leers, Kamp, Schippers... en premier Rutte komen allemaal langs. En ze zijn niet alleen, want we hebben ook een aantal mensen uitgenodigd... die via NOS.nl een vraag hebben gesteld aan het kabinet. Die vraag mogen ze vandaag ook zelf stellen aan de bewindslieden. En als het goed is... Krijgen is ook antwoord. We gaan nu naar buiten. Menno Rehmeijer staat al klaar bij Paleis Noordeinde, waar de Gouden Koets om één uur vertrekt. Menno, um, laten we even gaan naar vorig jaar. Toen werd er natuurlijk een vaccinelichtje tegen de koets gegooid. Zie je nu dat er extra maatregelen zijn genomen op straat? Niet vooral heel veel blauw op straat. Wat me opvalt zo bij Paleis Noordeinde als ik schuin omhoog kijk. Naast Paleis Noordeinde zie ik ook politiemensen op het dak. Mensen die er vorig jaar niet stonden. En die eigenlijk niets anders doen dan kijken. Kijken naar het publiek. Gebeurt daar wat? Wat speelt zich daar beneden af? Het is ook het beeld wat je krijgt als je hier door Den Haag heen loopt. De politie is geïnstrueerd. Let op die individuen die misschien wat van plan zijn. En dat betekent mensen in de ogen kijken. Kijken wat voor mensen hier langs de route staan. Om te anticiperen op. Ja, om te voorkomen dat er weer wat gaat gebeuren. Net als vorig jaar. Dus je merkt er wel degelijk wat van. Bij de lange voorhoud staat Matthijs van der Wiel. Matthijs, is het blauw of is het oranje op straat? Allebei. Het is heel druk met publiek hier op de hoek. En dan steeds stromen de mensen toe. En inderdaad ook hier heel veel beveiliging. Heel zichtbaar op, het, op de route van de koets. Daar staan tussen de uniforms van de krijgsmachtonderdelen... die strak in het gelid staan met de rug naar het publiek... om straks de koets aan te kijken. Daartussen staan er allemaal agenten. Een halve slag gedraaid. Die staan ook naar het publiek te kijken. En dan achter die hekken staan tussen de oranje... Fans, heel veel politieagenten in burger ook. Soms best wel herkenbaar, want ze mengen niet heel erg goed tussen de wat ouderen vandaag en de kinderen die hier vooral langs de route staan. En fotografen van de politie ook, die foto's maken van het publiek hier op de lange voorhoud. En even verderop bij de Korte Vijverberg staat vanmiddag Jessica van Spenge. Jessica, wat is het beeld bij jou? Ja, ook wel politie. Maar we voelen hier ons sowieso wel veilig. Want er staan hier allemaal schuttersverenigingen. Uit uh, nou, 1850 staan hier mensen. Gekleed in de stijl van die tijd. Uh, 1900, uh, 1900 hier voor mij staat bijvoorbeeld de schuttersvereniging Sint Antonius uit Didam. Want de provincie Gelderland is dit jaar uitgenodigd om dat laatste stukje... voordat de Gouden Koets hier het Binnenhof opdraait... om dat eigenlijk in te kleuren. En uh, er staan hier boeren. Mevrouwtjes en boeren met klompen aan, ook uit die tijd. Uh, allemaal vlaggen. Je ziet dus wel wat politie, maar door al die vlaggen en al die kleuren valt dat eigenlijk nauwelijks op. Goed, dat is allemaal buiten. Binnen hier zit uh, Joost Vullings, onze politiek redacteur. Joost, uh, ja, het is de eerste prinsjesdag echt, hè, van premier Rutte. Dat lijkt me geen gemakkelijke boodschap die hij vandaag moet uitdragen. Voor een ras optimist, Ja, het zeker. Het is een ras optimist. En uh, nou ja, die 18 miljard, die bezuinigingen. hebben ze natuurlijk in het regerrekort uh, aangekondigd. Ja, en dan is het nog een beetje een, een, een bedrag, uh, en het is, dat klinkt ontzettend groot... maar nu krijgen we de concrete maatregelen. Ja, en die worden nu allemaal aangekondigd, dus nu komt het er wel uh, op te staan. En, en, en natuurlijk ook zijn eerste troonredetekst die hij heeft geschreven. Daar zullen we natuurlijk ook uh, extra op letten. Er wordt natuurlijk vaak gezegd, er moet een mooi verhaal komen. Nou, daar zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar hoe hij dat gaat invullen. Ja, Jan-Willem Brouwer, uh, zoals gezegd, is onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen... Heeft... Flink wat troonredes bestudeerd. Welkom ook, goedemiddag. Goedemiddag. Wat verwacht u van de toon van de troonrede? Want je hebt aan de ene kant het optimisme van Mark Rutte... maar natuurlijk een hele sombere boodschap. En dat is eigenlijk iedere keer het geval. En als het... Als de economie goed draait of het gaat goed met het land, dan is het probleem dat je niet, weer, niet te, al te optimistisch moet zijn. En nu zal het dus uh, andersom zijn en kan de troonrede ook niet weer al te pessimistisch. van het land dan gaat ten onder en uh, we zijn reddeloos verloren. zijn. Want valt die toon van de troonrede altijd gelijk met de toon van de miljoenennota? Ja, de economische tij bepaalt de toon, meestal de toon van de troonreden. Gaat het goed, dan is het een optimistische ondertoon. En gaat het slecht, is er een pessimistische ondertoon. Dus ik kan me voorstellen dat het vandaag niet erg enthousiast zal zijn. Maar dat was het in 2009 ook al niet. Nee, en is, het is altijd het doel, zoals Joost zei... om er een mooi lopend verhaal van te maken. Ja. Toch zie je vaak dat iedere minister een werkstukje inlevert... en dat het dan een beetje knippen en plakken is... Ja, dat, was, dat is in de afgelopen dertig jaar uh, te iedere keer het geval geweest. We hebben wat noten van de ministerraad gezien om te kijken hoe die ministers daar uh, uit probeerden te komen. En dan is in het begin van de vergadering wil iedereen een hele korte, heldere, uh, enthousiaste uh, nota met duidelijke teksten. Maar dan, dan kruipen er toch iedere keer alle, allerlei details in. Waardoor het een soort, soort boodschappenlijstje uh, uh, wordt ja, niet erg opwindend. En dat gaat om kwart over één worden voorgelezen. En de centrale boodschap is natuurlijk vandaag de economie. Hoe gaat het met de economie? Nou, Daarvoor is ook hier Ivo Arnold, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Want die boodschap is niet echt optimistisch. En daar komen vandaag nog een aantal pessimistische feiten bij. Dat klopt. Het CBS heeft hele slechte cijfers over het consumentenvertrouwen gepresenteerd. Voor de tweede maand op rij een sterke daling. Dat betekent eigenlijk dat het consumentenvertrouwen nu bijna op het niveau is van begin 2009. En dat was eigenlijk het diepste punt van de vorige recessie. Dat was ook een jaar waarin de consumentenbestedingen met uh, min 2, min 3 procent daalden. Dus het basisscenario waar de miljoenenote vanuit gaat, ja, daar gaan we nu op in rap tempo uh, vanaf wijken. En dat is alleen nog maar uh, de binnenlandse politiek. Dan hebben we natuurlijk ook de buitenlandse, laten we maar zeggen Europa, Griekenland, Italië. Daar komen ook geen uh, optimistische berichten vandaan. Klopt, we hebben de afwaardering van uh, Italië vandaag. Dat vond afwaardering is door de kredietbeoordeling. Klopt, aard. ze hebben nu een credit rating van E, dus ze zijn weer een, uh, een stapje gezakt. Ik word daar wat minder nerveus van, want dat zat er wel in, dat zat in de markt. Maar van het consumentenvertrouwen is, uh, schrik ik toch wel. Ja, goed, goed um, want we hebben het even over Italië. Kan dat um, nog rechtstreeks gevolgen hebben? Hè? Want uh, de rente zal oplopen voor Italië. Heeft dat dan ook weer consequenties voor, voor Nederland op korte termijn? Nou, Op dit moment niet, omdat Italië nog geen beroep doet op het steunfonds. Hè? De rente loopt nou weer op naar uh, toch richting de 6 procent, uh, 5,6 procent. Dus uh, misschien zal de ECB weer wat moeten gaan opkopen. En indirect staan wij daar dan ook met snelle garant voor natuurlijk. Ondertussen rijdt de koets voor bij Menno Reemeyer. Nog niet de Gouden Koets of wel al de Gouden Koets, Menno? De Gouden Koets komt net aanrijden. Nog leuk. Leeg, moet ik zeggen. Zal, uh, en leuk ook voor de mensen die hier staan. Zal hier het pleintje op draaien voor Paleis Noordeinde, dan de Poort door. Waar de andere koetsen, de andere rijtuigen al zijn vertrokken. De draaituig van uh, prinses Margriet, haar echtgenoot van Vollenhoven en prins Constantijn. En Prinses Laudertien, die staat ook klaar. Die zitten er al in, in de gala Glasberlin. En nu, dus, dan de gouden koets die het uh, terrein oprijdt van Paleis Noordeinde. De koets, natuurlijk, waar heel veel over te doen is geweest de afgelopen weken. Vooral over de beschildering van het paneel. Uh, Hulde der koloniën was veel te doen, omdat die afbeelding stuitend zou zijn. Discussie mede aangezwengeld door het landelijk platform Slavernijverleden. en het comité Nederlandse Eerde Schulden. Nou, hier zie ik nog geen uh, protesten. Tegen. De koets met haar in het rijtuig met haar in uh, prinses Magritte en uh, Pieter.